Na de laatste zware kernproef in september vorig jaar... was al duidelijk dat de omgeving van het testgebied instabiel is geworden. Over drie of vier weken hebben president Trump en Kim een ontmoeting. Mogelijk in Singapore. Bij een frontale botsing bij het Zeeuwse dorpje Hoek... is een 19-jarige Roemeen omgekomen. In de auto van de tegenligger raakte een man uit Ierserke bekneld. Hij is samen met een meisje van 16 jaar zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht... Een automobilist die in Breda een kleuter had aangereden en doorreed... is opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van vijf. Tijdens het buitenspelen kwam de automobilist hard aanrijden... en raakte hij het jongetje gisteravond. De man ging er vandoor, maar het lukte de politie hem later aan te houden. Hij verzette zich hevig. Met het jongetje gaat het naar omstandigheden goed. Dan het weer nog. Vanuit het zuiden breidt een gebied met regen zich uit over het land. Vanmiddag wordt het in het zuidoosten droog en kan het maximaal 23 graden worden...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 Zondagmiddag 1 uur en dat betekent dat het tijd is voor CFM Sport Live. Vandaag zijn we natuurlijk weer langs de lijnen. Zo hebben we onder andere de edo de eerste halve finale van de HD Cup. Pelse zeeburgia PSV-Tessel, ZSGO-WMS tegen Bloemendaal. En natuurlijk nog veel meer mooie wedstrijden... Uh, maar vooral sport. Want qua voetbal is het niet heel erg denderend vandaag. Maar uiteindelijk... sport is er altijd om over te praten. En dat doen we vandaag met Jaap de Koper en Henny Rukert. Maar eerst... Waylon. <middels> Say long way home when you're down and out and out here on your own. It don't matter who. We gaan dit was Walen. Ja, wat een lekkere plaat is dat, hè? En die draaien we vooral aan het begin van de uitzending... omdat er in New York, luister goed wat ik zeg... in New York een damesteam is... dat stapelgek is op ons programma. En die vinden Walen absoluut de favoriet... voor, uh, voor uh, ja, de wedstrijd die eraan <laughs> staat te komen. Ik weet het niet, hoor, maar... In ieder geval is het wel zo dat Jong Ajax gisteren... kampioen is geworden, Fortuna Sittard gepromoveerd... naar de Eredivisie en neck veroordeeld... tot de na-competitie... En we hadden natuurlijk uh, ons aller telstar. Dat speelde eigenlijk om de keizers de baard. Wie speelt de eerste thuis en wie speelt de eerste uitwedstrijd? Tegen Kambuur en verloren met 1-0 door een penalty die volgens mij geen penalty was. En uh, Rody de Boer die pakte ook nog een penalty. Maar degene die er alles over weet is natuurlijk Martijn Prins. Goedemiddag Martijn. Goedemiddag Enri. Hoe is het jongen? Goed, goed, goed. Ja, heb je goed geslapen? Ik heb weer geslapen. Heb je de verslagen al op het net gezet? Nee, daar ben ik niet aan het <laughs> <laughs> maar jij kan iets vertellen over die wedstrijd gisteren, was, Ik zei Keizers het baard, zo was het niet helemaal natuurlijk, maar... Ja, voor Telstar um, kon je dit uh, eigenlijk zien als een tussenwedstrijd, hè? Ik bedoel, mm. uh, er was inmiddels al duidelijk dat uh, Telstar niet meer... Uh, in de eerste, uh, de eerste wedstrijd bij de Graafschap mocht, uh, mocht gaan voetballen. Uh, maar goed, Cambuur, ja, field, die, die kon wel nog wat winnen. Uh, ook een plek in de halve finale van de playoffs. Volgens mij is dat niet gelukt, maar dan moet je me even helpen. Uh, volgens mij uh, stromen die gewoon op de en stromen niet in. Ja, die stromen in. Die, ja, die, ja. Uh, wat zeg je? Die stromen Stroom. gewoon in. Ja, precies. Um, maar nou ja, eigenlijk het uh, hele duel gisteren. Ik hoef maar eens, eh, één, één scheidsje te zeggen, één woord te zeggen. Zie je, ik ben nog niet helemaal wakker, dat dus doe je wel afscherp. <laughs> uh -huh. um, maar het is, uh, ja, die scheidsrechter in uh, die gisteravond uh, was echt... Ab abominabel, zeg ik het goed. Slecht. Ja, maar ik, ik, ik zei al, die penalties... ik, ik vond het echt waanzinnig. Uh, maar weet je, en... Uh, Telstar speelt pauwvoetbal, hè. Ja. Heel druk op de tegenstander, duels aangaan. Uh, uh, en er ook natuurlijk nog... nog wel aardig wat lange ballen. Met duels die dan uh, Novakovic moet winnen. Maar vanaf het allereerste moment... die scheidsrechter vloot alles af. Hij was veel te aanwezig. Ja, uh, goed, uh, dan... Uh, Komt er, uh, ...komt er een kans... Uh, ...Cabral, de verdediger van, van Telstar... Ja, die, die, ja, goed, ...die houdt zijn man vast... ...die man die schiet wel nog een goal... ...de boer die, die, die weet die bal... ...echt ten haalnood gewoon te stoppen... Ja. ...maar uh, die, die, die schijt... Die, ...die wacht eerst af of er gescoord wordt... ...en daarna legt hij hem op de stip... ...en geeft een rode kaart... Kijk, ...dat hij hem op de stip legt... Ja, maar ...dat was de toch de geen de rode kaart, kaart man... Nee, dat, dat, ...dat wil ik zeggen inderdaad... Ja, ...dat hij hem op de stip legt... ...daar konden we nog wel mee leven... ...maar die rode kaart. Hij heeft vanavond ook gewoon de wetten ermee. Ja, ja, ja. en hij ging maar door, hoor. Uh, op een gegeven moment werd de verzorger zelfs van, uh, van uh, Telstra werd weggestuurd. Um, uh, de tweede helft inderdaad ook nog een strafschop uh, voor, uh, voor de kampuur. Wat? Nou, wij zaten... Het was helemaal aan de andere kant. Zoals wij zagen dat het geen strafschop was. <lacht> maar, uh, nee, het was, het was echt een drama. Ja. Ga je zich erbij al? Ga je schamen. Ja, inderdaad. Nou, er is nog een schrijfrechter, zeg, maar daar komen we straks over te praten. Want, eh... Uh... Bij HFC werd het, werd het ook een zoetje door die vent. Die liet alles maar toe, joh. Ja. Hè? Nee, dat is niet zoals het hoort. Maar het is jammer, want je bent afhankelijk van die scheidsrechters. En uh, ja, ze maken gewoon te veel fouten en ze willen te veel baasjes spelen. Pedante mannetjes zijn er. Ja, maar Henny, de scheidsrechter van HFC dat was gewoon vergeleken met die van Telstar, Dat lag hemelsbreid uit elkaar, hoor. Ja, maar dat, ik bedoel, hij had, er, had er absoluut niet op tegen dat menen, gemeene vieze spel van, uh, van die gasten. Uh, de, uh, elleboogstoot, uh, aanslagen op benen. Kom op, nou, jongen. Ja, dat vind ik dan ook nog nog ergens uh, anders heen dan wat we gisteren met Telstar ja dat is Die man is. van Telstar, gisteren, die, er, die um, uh, um, beoordeelde <laughs> juist gewoon echt helemaal verkeerd. Terwijl um, de, de, de, de scheidsrichter bij HC liep gewoon veel toe. Ja. Ja, te veel. Ja. Uh, maar uh, dan ook hoor, ik bedoel, uh, uh, nou, ja. Dat, Delft, dat uh, heb je liever, denk ik toch? Was. Dat hij iets, iets meer toelaat, als dat je Natuurlijk. om elk wisse je loopt te zeiken. Nou, dat is, is, is, is bij Telfjong, dat is wel het, uh, het geval. Een doodje want hij, uh, hij drukt gewoon uh, zijn stempel onnodig uh, op de wedstrijd. Heb je nagegaan nou of Fries is? Bas? Nee, nee, het was nog erger. Oh, nee. <laughs> hij komt uit de buurt. Ja, toch? Ja. ja. Nou, ja, hey, ik dacht ook dat hij mee moest rijden met uh, de bus van Cambuur <laughs> <laughs> um, Nog één maar... ding over die scheidsrechter Er is ooit in het WK van 1986 een opmerking gemaakt door Sjaak Zwart En daar refereer ik dan maar aan uh, Had deze scheidsrechter niet eens in aanmerking moeten komen Om een tafelvoetbalwedstrijd te fluiten? ja, <laughs> oh, ja. Hey, Er is wel nog nieuws over Kelser, oh, Sorry, Ja, vertel <laughs> Um, er was in eerste instantie besloten dat uh, Telsa tegen de Graafschap uh, twee keer om half drie zou voetballen, eerst op 10 mei en daarna op 13 mei. Ja. Maar dat is uh, veranderd, ze spelen nu om half één. Oh? Het schema is omgegooid. Wow. Ik denk dat dat te maken heeft met uh, met, uh, met, met de kijkcijfers, met de ja. eentjes. Ja. Ja. En daarna kan het feestje langer doorgaan, hè? Nee, daar is Pieter de dan weer blij mee, denk ik. Dat denk ik ook. Uh, dat is zeker. Hey, Martijn, dank je wel zover voor het gebeuren van gisteravond Je gaat nu ja. richting Velzen, of ben je er al? Nee, nog niet Nog niet, Velzen tegen Zeeburgia ja. Je ja. gaat ook eigenlijk nergens om Nou, dat is niet helemaal waar, toch? Vertel dan Volgens mij, volgens mij is Velzen nog niet allemaal zeker van uh, rechtstreeks recht, Het We staan negende Nou ja, goed, we gaan het uh, we gaan <laughs> kijken, we gaan het zien ja. Maar Velsen valt wel verschrikkelijk tegen uh, dit seizoen. Ik heb ze tegen Fortuna ja. in mijn veer gezien. Ze zijn echt op de, de broek. De schoen zit er niet in. De, nee. De schoen zit er niet in. Absoluut. Wel, ja. Nee, dat is zo. We gaan je straks horen. Dankjewel voor de bijdrage over Telster. Alright. Later Martijn. Hoi. Hoi. Gaan wij een plaatje draaien, Hen? Ja, dat lijkt me wel. Jij bent de man achter de knoppen. Uh... Ja, maar ik weet niet of jij nog wat te vertellen hebt, Hen. Oh ja. je hebt zoveel nieuws altijd. Ja, ik heb nog wel wat te vertellen, maar... Uh... Zullen we eerst even naar de Zandvoortse man gaan? Yves Birens. Ja, Nou, voor mij hoeft dat niet, maar... Uh, <laughs> <laughs> ik, wil, ik wil zometeen ook Jaapie, Jaapie de kans geven om even nog dat uh, Max Verstappen verhaal te doen. Nou. Ja, eh, dat is goed. Yes? Ja. Komt ie.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 Gaat niet voorbij. Gelooft haar hart er nog steeds in Wat als ik nu eens overnieuw begin Het gaat voortdurend door haar hoofd Of wordt het vuur langzaam gedoofd Hoe zou het dan gelopen zijn Met een ander Die de keuze had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 Ze dromen achterna, want als ze danst, voelt alles anders. En wat ze voelt, gaat niet voorbij.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 Dat, je, was, dat, je, dat was hier weer eens, ja. dat vind <laughs> jij mooi, hè, Ricardo? Uh, joh, en ik heb zo'n brede muzieksmaak. Het maakt mij echt allemaal niet. <laughs> nee, dan ben ik serieus. Ik, uh, je kan dit laten horen aan mij. Je kan uh, Ed Sheeran aan me laten horen. Het. Uh, ja, het is heel breed gewoon. Jaap heeft een beetje problemen met de inlog... Yeah. Op, zijn, uh, ja. op zijn dingetje, op zijn beeldje. <laughs> Misschien is er iemand die ons kan helpen. Wat moeten we hebben, Jaap? Het... Nou, Ik moet gewoon via een alternatief uh, Gmail-account... Uh, iets uh, kunnen overzetten. En uh, aangezien uh, alles uh, met wachtwoorden beveiligd is... hier in deze studio... Soms heb ik dan wel eens een hekel aan mijn eigen technicus. Maar goed, het maakt niet uit. We <laughs> ga, ga iets anders euh, doen. ADO, Den Haag, tegen PSV, Ajax, AZ, Groningen, Excelsior, Feyenoord, Sparta, Heracles, FC Utrecht, NAC, Herenveen. Pek Zwolle tegen Willem II, VVV Roda en Vitesse Twente. We gaan die wedstrijden vanmiddag allemaal volgen. Natuurlijk is het belangrijk, want als Twente verliest, dan liggen ze eruit. En dat zou toch de, een boegbeeld uit de Eredivisie verdwijnen is eerder gebeurd, maar ik, uh, ik hoop toch dat er nog iets spannends gebeurt rond uh, FC Twente. En dan zijn we bij de wedstrijden uh, in de omgeving. Het zijn er niet veel, want uh, bijna de hele regio is leeggelopen vanwege de vakantie. Sparenwoude-Edo om de HD Cup, de halve finale, de eerste halve finale. Dinsdag trouwens speelt Zandvoort hier thuis tegen United. Justin is voor ons naar Sparenwoude getogen. En dan hebben we verder dus Velze Zeeburgia, dat doet Martijn. VSV tegen Tessel. dat is Johan Kluiskens. En ZSGOWMS tegen Bloemendaal. En daar is onze vliegende reporter, Cherk. Nou, het wordt een lekkere middag, dat is duidelijk. Leon van Es is binnengekomen, die wacht op Marcel van de Storm. Omdat we dan eindelijk uitsluitsel krijgen over het groene golfjasje. Dat uh, hier in Zandvoort wordt uitgedeeld. Dat komt ook allemaal nog aan de orde. Heb jij nog iets, Jaap? Ik heb op dit moment nog even niks. Dus uh, het lijkt me weer gewoon even verstandig om uh, wat uh, muziek te gaan draaien. Tenminste, uh, oh, we gaan uh, toch iets uh, doen, denk ik. Ja, uh, nou, ik ja. denk, uh, we gaan nog eventjes uh, praten over HFC. Ik oh. heb uh, de en trainer goed. aan de telefoon. Heb, heb je Ted? Ted van wat. Oh, Goedemiddag. Oh, oh, Ted, wat een ongelooflijke stomme scheidsrechter gisteren. Hoezo, Eli? Nou, ik vond die aanslagen op onze spelers en die elleboogstoot vlak, vlak voor de rust, dat waren toch rode kaarten? Ja, nou, ik vond de aanslagen nog wel meevallen. En dat geval met Tim, uh, waar jij op doet uh, uh, vlak voor rust, dat uh, kon ik niet, uh, niet goed beoordelen. Eh, maar ik vond absoluut niet dat. Uh, ik vond juist een scheidsrechter dat hij de kaart wel aardig op zak hield. Maar, uh, ja. uh, dus zeker in deze fase, uh, toch na het einde van de competitie, dan is het natuurlijk wel uh, belangrijk dat je een scheidsrechter dat hij het een beetje aanvoelt. En. Uh, nou, ik vond, ik vond dat eerder gezegd wel meevallen. Oké, okay, nou, ieder zijn mening, hè? Ik was het ja. er absoluut mee oneens. Maar, Ted, het meest belangrijke, weer niet verloren. Nee, dat klopt. En, uh, we zijn nu natuurlijk al zeven wedstrijden ongeslagen. Het totaalpunt uh, aantal van vijftien. Ja, en dat is natuurlijk heel erg prettig, want ja, je ziet natuurlijk ja, in deze fase en, en zeker in competitie bij ons dat je de meest rare uitslagen ziet en, en je weet dat uh, de treffers die moesten natuurlijk uh, die mochten eigenlijk geen puntverlies leiden. Hè, omdat die nog uh, voor die na-competitie weg willen blijven. Ja, en dan, he, dan is het maar net hoe pakken de je je spelers dat op? En ja. Ja, dat moet dan eigenlijk alleen maar uit hunzelf komen, die intrinsieke motivatie. En ja, ik moet zeggen, dat hebben ze gisteren ook weer uitstekend gedaan. Ja, en, en Lisse en uh, AFC gewonnen, dus het wordt uh, erg moeilijk voor de treffers. Ja, maar uh, Lisse en AFC die zijn er natuurlijk nog niet. En dan heb je Linde wat er ook nog tussen staat. Ja. He, dus uh, ja, wat dat betreft zijn wij heel erg blij dat wij daar uh, ver weg van zijn. Wat ik erg leuk vond, ja, nou, ver weg, je, je bent gewoon hartstikke veilig. Wat ik ontzettend uh, leuk vond, is dat Tim van Soest voor de derde wedstrijd op rij scoorde. Niet alleen werkt hij hard, maar hij maakt nu ook doelpunten. Nou, dat klopt. En, uh, we zijn echt met de met, hele uh, met staf twee jaar bezig, of anderhalf jaar bezig geweest, hè, om Tim naar een, een bepaald niveau te krijgen. Nou, dat is met vallen en opstaan gegaan. En uiteindelijk heeft, uh, Tim, uh, is bij Tim het kwartje gevallen dat er toch wel heel wat anders bij kon kijken om op dit niveau te acteren. En hm. ja, dat heb hij uh, eigenlijk voor de winterstop pakte hij dat dan goed op. Ja, en dat is op nu in uh, dat hij ook zijn kansen daarin krijgt en uh, dat hij dat prima doet. Ja. En, en dan is het natuurlijk helemaal leuk als je dan ziet dat, dat je eigenlijk eindigt met een uh, voldoende van c met en met uh, Tim van Soest, met Vincent Kwanth en met Robin Eindhoven Die eigenlijk aan het begin van de alle drie nog... Uh, dat was eigenlijk de voorhoede van het tweede. Allemaal de jonkies, hè? Ja, dus dat is toch hartstikke leuk. En, ja. uh, dat heb ik al eerder gezegd. Dat tekent van de goede opleiding van, uh, van de AFC. Uh, Want op een gegeven moment kwam Franklin en er nog in. Ja, daar spelen we zomaar met vijf jongens die uh, uit de opleiding van de komen. En ik denk dat dat voor weinig uh, clubs is weggelegd. En ik vind het geweldig. Ja, nee, maar dat begrijp ik. Ja, dat is een mooi Natuurlijk, ja, dat is een Maar dat tekent gewoon de club. En dan hoe je anderen wel eens klagen over de blessures en spelers die ze missen. en dat, nou ja, Gelukkig kunnen wij dan de opvulling uit de jubel vandaan halen. En ik ja. denk dat dat beter is dan dat je zoals de treffers in de winterstop even vijf spelers moet gaan halen. Nou, ja. ik zie dat niet terug met alle respect. Nee, dat is waar. Heel opmerkelijk, Ted, is het feit dat onze verdediging... Ja, ik vind het gewoon de beste verdediging van de hele tweede divisie. Ja, nee, dat klopt ook wel. Alleen, je moet natuurlijk niet vergeten, dat, dat, dat doe je met z'n allen. En Natuurlijk, die jongens die staan echt als een tijd te verdedigen. Je, je komt ze echt tien keer tegen als je denkt van, nou ja, je bent er voorbij. Ja, dan staan ze alweer voor je neus. Maar dat, dat, dat geeft natuurlijk ook aan dat het in het teamverband goed zit. Want als ze voorin natuurlijk goed teruggeven... Ja, dan maak je het achterhoede, die maakt het dan wat makkelijker, want dan kunnen ze die bal niet zo makkelijk passen En ja, dat samenspel, dat is natuurlijk laat uh, uh, eigenlijk het hele al maar vooral de laatste zeven wedstrijden uh, dat we daarin uh, uitstekend op elkaar zijn ingespeeld. Ik vind het opmerkelijk dat uh, betaald voetbalorganisaties nog niet bij Wessel en bij uh, André hebben aangeklopt. Ja, maar daar worden hele andere dingen in gevraagd. En, uh, kijk, wat, dat is natuurlijk wel waar, waar jij ook doelt. Het zijn natuurlijk ook niet uh, de, de, de oudste jongens in de selecties. Maar ja, je weet natuurlijk nooit waar die naar kijken. En ik denk dat dat uh, voor de AFC ook alleen maar goed is. Ja, en Wessel Boer is natuurlijk een kop kleiner dan al die spitsen. Maar hij komt wel hoger. <laughs> hij komt alles weg. Ja, dat is natuurlijk een fantastische timing. Ja. Hij is soms wel wel eens wat te druisig. Zeg maar uh, het ging in de loop van het seizoen uit Zegel tot Rikkel. Ik wil een afspraak met je maken, want zaterdag moet je naar Sparta, jong Sparta. Ja. En daar staat natuurlijk het halve eerste in, want die hebben ook maar uh, doorgekocht. Als ja. jij daar niet verliest, neem ik je op de schouders. Nee. <laughs> nee. Nou ja, ik ben druk aan het niet, dus ik ben niet meer zo zwaar. <laughs> Dat moet lukken. Gefeliciteerd, het. Dankjewel, Johnny. Da, nee, jongen. Doei.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 It's sad, but it's true. I'm way, good I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence.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 Mooie muziek, Rick. Kies je dat toch goed uit, jongen? hè? Okay. Het is uh, half twee. En vorige week hadden we om deze tijd het verhaal van Leon van Ness over het golf. Het is golftime. Of golftime. Ik weet nooit wat je exact moet zeggen. En Leon heeft uh, toen van mij de vraag gekregen... hoe zit dat nou met dat groene jasje bij de Zandvoortse vereniging? Nou, dat wist hij toen niet zo heel goed te beantwoorden. Dat is logisch, want dat is natuurlijk best een, een moeilijk onderwerp. Daarom heeft hij Marcel van de Storm, de organisator bij de club... heeft hij maar even meegebracht... En jongens, gaan jullie hier gaan? De microfoons zijn voor jullie. Dankjewel. Ja, dankjewel. Goedemiddag. Uh, Marcel, uh, voordat we aan het jasje beginnen... toch nog even heel snel dat we moeten melden... dat uh, zowel de dames één als de heren één van de Kennemer... toch wel erg mooi gaan. En dat ze al heel dicht bij de promotie zitten. En van de teams uh, van... Uh, de Zandvoortje is weinig te vertellen... omdat er van de week niet gespeeld is. Vandaar dat we ons even concentreren op uh, het groene jasje. Marcel, vertel. Ja, het, het, het groene jasje voor, voor Golfs is natuurlijk een, een begrip. Uh, de wedstrijd van het jaar voor de internationale pros... dat is de, de Masters in, in Augusta. En het kenmerk van de, van de Masters is dat je daar de green jacket kan, kan verdienen. Dat is eigenlijk de prijs, los van een leuke, leuke geldprijs natuurlijk... Maar uh, dat is het toernooi wat, wat alle pros uh, in de wereld willen, willen winnen. Uh, het wordt gespeeld in, in, in Georgia. En het is eigenlijk een aantal weken geleden is het weer gespeeld. Patrick Reed heeft daar gewonnen. en het jasje wordt dan uitgereikt door de winnaar van het jaar ervoor. En dat was Sergio Gar Garcia. En het is echt een, een happening. Het mooie van het toernooi is dat alle winnaars van het verleden... daar ook mogen meespelen in de dagen voorafgaand aan het echte toernooi. En dat was dit jaar ook weer. En dan zie je uh, ja, toch mannen van 80-plus... Uh, echt nog een fantastisch spel. Uh, ja, tentoonspreider. En die, ja, die maken gewoon nog birdies op de, op de korte holes. Naast. Ja, ik wou net zeggen, dat zijn wel de korte holes. Ja, dat zijn de, de korte holes. Dat, ja. dat klopt. Dus um, ja, wat is er gebeurd? Een aantal jaren geleden waren wij op de, op de, op de golfclub uh, de Zandvoort aan het kijken. Ja, wat kunnen we nou voor nieuwe toernooien bedenken? Nieuwe initiatieven. En mijn vrouw heeft toen bedacht om de Masters te gaan organiseren. A uh, ja, zoals het dan gaat in de, in de Verenigde Staten. Dus wat is toen gebeurd? Ja, hoe gaan we dat dan doen? En willen we dat een beetje wat extra jeu aangeven? En toen is ook het idee geboren om ook de, het groene jasje uh, te gaan uh, geven als prijs. En wel dan een groen jasje voor zowel de dames als voor de heren. Dus toen uh, ga, zijn we op zoek gegaan. Ja, hoe gaan we dan zo'n groen jasje organiseren? Gaan we het ergens hier in een winkel kopen of gaan we iets anders bedenken? En toen hebben we ja, de schoonzoon van Fred Loos bereid gevonden om dat groene jasje te maken. Hij zit in de, in, in de mode. En hij is op zoek gegaan naar de stof van het groene jasje in de Verenigde Staten. Hij heeft echt uh -huh. exact de stof beter te bemachtigen. Hij heeft daar een jasje van gemaakt, zowel voor de heren als voor de dames. En dat heeft hij aangeboden aan, aan de club. Dat is natuurlijk ook wel het grote verschil... dat hier de dames en de heren mogen spelen. Ja, dat, spelen, is, dat is inderdaad heel leuk. Ja. Sinds kort mogen zelfs op, op Augusta de dames enkel een klein beetje meespelen. Ja, het is hè? nog dat heel dun Dat is dunda. jaren ja, verboden. De, ja, er zit nog echt een traditie daar, uh, inderdaad. Maar wij vinden uh, in Nederland, Nederlandse begrippen dat het belangrijk is, zowel voor de dames als de heren ja, het groene jasje kunnen, kunnen bemachtigen. En dat is gelukt. Uh, de schoon van Fred heeft dat is uh, een van de bestuursleden van, van de Zandvoortse. die heeft dat uh, georganiseerd. En uh, ja, precies op tijd in 2016 uh, waren de jasjes beschikbaar. Dus ja, wat is, uh, wat is het idee? Uh, wij gaan met een uh, negen flights, met, uh, met zes personen, uh, gaan wij uh, gelijktijdig via de shot kunnen. De baan op, bij, bij de Dunes in Zandvoort. Uh, vervolgens uh, zitten in die flights drie teams van of twee mannen of uh, twee, twee dames. En de bedoeling is dan dat de beste teams, uh, met de beste scoren... aan het einde van de wedstrijd bij elkaar komen. En die mensen moeten dan uh, de finale gaan spelen. Okay. Als dat één herenteam is en één da dames team, speelt die mensen dus tegen elkaar... die daarvoor hebben samengespeeld. Met een en dat gebeurt en... op één dag? Dat gebeurt op één dag, okay. ja. Ja, wij hebben niet de luxe om dat vier dagen achter elkaar uh, zo'n <laughs> wedstrijd te organiseren. Dat, uh, dat lukt niet. Er zijn nog velen die, uh, die ook moeten werken natuurlijk. Dus dat, uh, dat, uh, dat gaat hem niet worden. Maar het, het leuke is wel dat uh, ja, we gaan dit jaar voor de derde keer organiseren. En ja, de mensen op de club die willen dat groene jasje hebben. En waarom? Op het moment dat je het groene jasje hebt gewonnen, dan, uh, dan wordt er ook van je verwacht dat je op officiële bijeenkomsten op de club dat groene jasje ook draagt. Alleen op de club, ook, op de ook club, leuke ja. dingen nee, het jasje in het ook, nee, nee. Nee, nee, het jas moet een beetje knap blijven, want het wil een aantal jaren blijven, <laughs> blijven gebruiken. Dus uh, de bedoeling is om dat alleen op de club te dragen, maar ook niet mee naar het werk. En ja, het is echt, een, echt het jasje van, van Augusta, met het embleem van Augusta erop. Uh, dus er is echt veel aandacht aan besteed en ja, mensen vinden dat, vinden dat leuk. Ik was bij de laatste uitreiking ik moet zeggen, het is wel een heel gezellige club daar hoor. Ja, het is zeker uh, gezellig. Het, het leuke van de, van de club is uh, dat het is heel laagdrempelig is. Je wordt vrij snel in de, in de groep opgenomen. Er worden heel veel wedstrijden georganiseerd. Op iedere dag is er wel een wedstrijd, maar er zijn ook heel veel events. En we gaan op 10 mei bijvoorbeeld gaan we, uh, gaan we douwtrappen op, uh, op Spaan en Wouden. Dat wordt uh, ook georganiseerd, een aantal mensen doen het al jaren. En dan zie je dus dat wij om zes uur daar uh, gaan afslaan. Half zes aanwezig, het is nog bijna donker. En dan gaan we gewoon met een man of zestig de baan in. lopen het A en de B-hals uh, parallel. Ja, en dan zie je gewoon dat je om twaalf uh, om uur uh, een beetje daar van het terras af gaat. Dan heb je wat gegeten en, en gedronken. En dan heb je al een halve dag erop zitten. Ja, leuk. Man. Dus dat zijn, ja, dat leuk, dat zijn leuke leuk. initiatieven. Ja, ja, hartstikke mooi. Leon, nog wat? Ja, nou, tot slot. Ik, uh, ik hoop dat het uh, inderdaad ook via dat geweldig toernooi gaat worden. En We zullen er zeker aandacht aan besteden. Uh, tot slot nog even uh, een kleine uh, verhaaltje over de Volvo China Open. Uh, Joost deed daar voor de tweede keer weer mee. Uh, Joost heeft op dit moment gewoon een beetje moeite met de tweede negens. Die willen gewoon niet lukken. Ja. Uh, uiteindelijk is hij 25 ste geworden met min 3 vandaag... En in totaal min 10. Alexander Bjork heeft gewonnen. Min 18. Uh, nou, min 18, min 10. Je zou zeggen van, nou, hoe kom je dan op 25? Er is door de bank genomen. Deze vier dagen ontzettend goed gespeeld. Dat was het voor vandaag. Heren, hartstikke bedankt. Leuk Dank om jezelf, over taan. golf ja. leuke dingen te horen. Bedankt. Kenny, we gaan zo meteen door met... Um... Een interview van Max Verstappen. Oh, we hebben het gevonden. We hebben het allemaal klaarstaan. <laughs> uh, maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog even luisteren naar James Bay met If You Ever Wanna Be In Love. Heerlijk. Life surrounded us in memories Now we were close Never close enough We're up and now See if it's torn We can stitch it up It's you. You always had something effortless. In school, you were the biggest deal. Now little cracks closing and open up. Time is slipping by, but I'm always thinking about the two of us. You hey, Ja. Ja. Ja, Jaap Koper. Dank je. Uh, ja, want uh, het was alweer uh, een dikke week geleden. Dat, uh, dat we de presentatie hadden van de Jumbo Race Dagen. En uh, gisteren heb ik me laten vertellen. Uh, zijn uh, de collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, hebben een interview gehad met uh, Erik Weijers. en met Robert-Jan van Overdijk. de nieuwe algemeen directeur. Uh, het is de bedoeling. Dat Siervums Zandvoort uh, tijdens die Jumbo Race Dagen daar ook een, een uitzending gaat uh, verzorgen. Dus dat, uh, dat, die kans die zit, er, uh, die zit erin. En um, ja, natuurlijk ben ik zelf ook uh, geweest uh, anderhalve week geleden bij de, de Jumbo Race Dagen. Uh, tenminste, uh, bij de presentatie ervan. Er liep van alles uh, liep daar rond met uh, uh, ja, hoogwaardigheidsbekleders uh, van de Jumbo-directeur Frits van Eert tot een voormalig Formule 1-coureur... in de persoon van Guido van der Garde... die nu voor het racingteam Nederland rijdt. Ik kreeg Max helaas niet te spreken... maar er waren gelukkig ook nog wat mensen... die de juiste vragen voor mij hadden gesteld. En die vragen werden gesteld in een verslag... wat ik ervan gemaakt heb. En daar gaan we nu nog even één keer naar luisteren. Als hij het doet natuurlijk. ja. Oh, we krijgen allemaal foutmeldingen, jongens. Je <laughs> hebt lekker geknipt en geplakt, hè, uh, Ik wel, uh, wel goed, uh, goed uh, geknipt en geplakt, maar uh, het, het, het, het doet hij uh, dat, dat, dat programma, uh, programma dingetje niet? Wat, wat, nee, de, uh, de player die krijgt eventjes een update een, en hij wacht, geeft nu ook, ook gewoon de foutmelding en sluit ah, hem af. Dus nou, nou, we moeten uh, hem even schuldig uh, blijven. Dan moeten, we, dan moeten we hem toch nog even schuldig blijven. Nou ja, ik had een hele mooie aankondiging net gedaan, maar goed. Uh, dan wachten we daar nog even mee tot een later moment, want... Um, ja, het is anderhalve week geleden. Nu op dit moment trouwens vinden de uh, racers op het circuit plaats. Uh, wat betreft het evenement de uh, Trophy of the Dunes. Dat, uh, dat schijnt uh, met uh, trucks uh, onder andere te zijn. Er zit ook een uh, super toewagenklasse die uh, meedoet. En ja, vanmiddag hebben we natuurlijk de Formule 1 van, uh, van Baku. Uh, de, de Grand Prix van Azerbaijan. Dat speelt zich af in die straten van Baku. En de mensen die het een beetje gevolgd hebben. Die weten dat Max Verstappen ook niet helemaal ongeschonden er doorheen is gekomen. Want in de eerste training ging het al mis. Hij uh, parkeerde een beetje de auto in de muur. Uh, maar uiteindelijk in de tweede training herstelde die zich uh, voortreffelijk. Met een derde tijd. En uiteindelijk kwamen de kwalificaties in magie van plek 5, vertrekken. Zoals dat in autosport jargon dan heet... P5, plek 5. Ja, ik zal het hem gewoon even toelichten. Dus dat, uh, dat is een beetje het uh, verhaal van dit weekend. Maar goed, uh, dat verhaal over Max... dat komt dus nog zo dadelijk nog een keer voorbij. Als ook het verhaal over de Formule 2, want die is ook ja, geweest. Hè? Ja, Daar gaan we het ja. straks ook even over hebben. Maar ik heb ook nog een paar andere sportberichten. Vincent Jansen hoopt het seizoen in de Turkse competitie... toch nog op een mooie manier af te kunnen sluiten. De Spits maakte zaterdag zijn eerste doelpunt voor Fenerbahce in vijf maanden tijd. Ajax begint ook in de topper tegen AZ met Masraoui in de basis. En Viergever en Dijks verlaten Ajax na dit seizoen definitief transfervrij. En dan Lyon, we gaan even naar de Franse competitie... want daar was Memphis weer succesvol met een goal en een assist... en zijn trainer noemt hem exceptioneel. Nou, dat mag je ook wel, want hij is daar gewoon de grote uitblinker. Dat is natuurlijk prachtig. Uh, je, je had het net over die Formule 2. Zullen we het dan uh, nu uh, meteen doen? Of uh, zeg je van... Nee, nou, kom nou, maar, nou, want nee, ik vind dat die jongens uh, het goed gedaan heeft. Uh, dan, dan hebben we het over Nick de Vries. Ja. Uh, dit heb ik uh, even van Motorsport Nieuws uh, afgeplukt. Uh, uh, hij uh, is vanaf de twaalfde plaats uh, vertrokken... maar met een schitterend optreden heeft... George Russell, want over die man heb ik het, de Formule 2 sprintrace in Baku gewonnen. Nick de Vries reed vanaf P14, ook niet misselijk, naar de derde plaats. Dus ook dat is een, een prestatie ja, van de volmaat. 7 zeven en toen drie, hè? geweldig man. Ja, uiteindelijk uiteindelijk wel. Ja. Russell en de Vries die waren zaterdag in de hoofdrace in de straten van de Azerbaidjaanse hoofdstad in gevecht... om de overwinning, maar bleven met lege handen achter en bij de herstart... Na een safety car in zijn situatie deed de Vries vanaf de tweede plaats een poging om de koppositie af te pakken van Russell. Maar de Nederlander verremde zich voor de eerste bocht en ging daar te wijd doorheen. Om een botsing te voorkomen moest ook Russell de uitloopstrook op. Daardoor sloten beide coureurs de wedstrijd zonder punten af en moesten ze de sprintrace vanaf... Plek 12, en dat was voor Russell. En plek 14 voor De Vries beginnen. Russell en De Vries kregen al in de formatieronde ronde een plaatscadeau. Omdat Antonio Fuoccio. En die stond op de zesde plaats op de, de startgrid. En die viel stil. Bij doven van de rode lichten bleven Jack Aitken... En die vertrok op plek 7. En Alexander Albon op plek 8. Ook nog eens staan. En daardoor was de bonus al nog hoger. Want ook die uh, werden verschalligd bij de start. En ook Artem Markalov uh, bleef uh, ook niet uh, helemaal uh, goed de weg te zijn. Hetzelfde geldt ook voor Luca Giotto, Robert Mary en uh, Ralf Boschung. Teamgenoten van het Nederlandse MP Sport. Die stonden samen op de eerste rij, maar hadden allebei een slechte start. En daardoor kon Nicolas Latifi uh, vanaf plek 4 de leiding pakken. En uiteindelijk is dat dan allemaal... Uh, Redelijk goed verlopen. Uh, ga ik naar het eind van het hele verhaal. Want dat was er een beetje het begin van het verhaal. De uitslag van die sprintrace is dus dat George Russell de wedstrijd wist te winnen. De Braziliaan Sergio Aceta Camara die werd tweede. Reed voor het illustre team voor Carlin. En daarachter zat dan Nick de Vries op de derde plaats van het Prema Power Team. En dat is ook een illustre formule team. Uh, die hebben ook nog heel wat grote jongens voortgebracht. Weet je wat Nick trouwens met een YCK, wat hij ja. zei na de wedstrijd... Nou. het was een kwestie van tijd. En uh, ja, hij is natuurlijk hartstikke blij met zijn derde plek. Ja. Maar dit is een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Onze auto is erg goed, erg sterk. En het kan in potentie een heel mooi seizoen worden. Dat lijkt mij ook, want, uh, nou ja, goed. Ik denk dat de komende wedstrijden uh, met Monaco onder andere in het verschieten, dat hij daar uh, ook nog uh, een uh, korte uitslag zou kunnen rijden. Dus dat uh, sowieso. Over 25 minuten gaan ze van start. De startopstelling is 1 Sebastian Vettel, 2 Lewis Hamilton, 3 uh, Valtteri Bottas, 4 Daniela Ricciardo, 5 Max Verstappen, 6 Kimi Raikonen, Esteban Ocon op 7 en Sergio Perez op 8. Wat denken we dat het gaat worden, Henny? Nou, oh ja. ja, ik denk dat hij... Kijk, vorig jaar won, won Max een teamgenoot. Ja, Ricciardo. En met... ik denk dat dat dit ook heel met, goed mogelijk is. Met een gelu beetje gelukkig dan wijsheid was dat... Want het was een knotsgekke wedstrijd... Ah. waarin Verstappen uiteindelijk uitviel met technische problemen... of mechanische problemen zelfs. En dat was ook een wedstrijd waar bijvoorbeeld Lance Stroll heel goed reed. En uiteindelijk nog... Vlak voor de finish werd ingehaald door Valtteri Bottas. De tweevoudig winnaar van de Masters hier op het circuit. Dat weten ook nog een aantal mensen. En ja, die wist toen nog net de tweede plek te scoren. Van hem het in ieder geval, hè? Ja, ik, ik, ik, ik durf er weinig voorspellingen op los te laten. Het verschil trouwens tussen Ricciardo en Verstappen tijdens de kwalificatie was ook niet groot. Het was echt. Eigenlijk een vingerknipje. Sowieso allemaal veel dichter bij elkaar. elkaar is. Oh ja, het is er zo smal dat Max moet op die paar plekjes... waar het kan moet hij gaan inhalen. Dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Dat uh, zou kunnen bijvoorbeeld op het rechte stuk. Maar uh, we weten allemaal dat uh, de Red Bull... Uh, niet ja, uh, de snelste auto met, uh, met de motor achterin... Uh, uh, dat vermogen heeft om daar... Uh, ja te zien te halen, dus het zal meer met de, de snelle bochten gaan worden. Ja. Die zijn er wel overigens in Baku, maar uh, ja, het is ook hier en daar zitten er uh, hele nauwe plekken in. En dat maakt het circuit ook wel heel erg lastig voor de Formule 1-coureurs. Het is in Azerbeidzjan en het leuke is dat er allerlei heel bekende mensen steeds meer naar dat Formule 1 uh, toe gaan. Mm -hmm. Nu uh, bij Lewis Hamilton in de box, Christina Aguilera. Oh. Nou, dat ja. is niet verkeerd om dus een uh, box te nee. hebben. Nee, nee ja. dat vond hij ook. <laughs> ja, heeft, uh, vorige week hadden we nog iets uh, van de Pussycat-dolls uh, gedraaid. Daar had hij uh, nog uh, een kortstondige relatie mee uh, gehad. Hier met uh, Nicole Scherzinger. Dus uh, uh. dat het een, uh, een, ja, een showman is, die Lewis Hamilton. Dat, uh, dat laat hij dan ook wel hier uh, duidelijk uh, blijken. Want ja, uh, de celebrities zijn niet aan te slepen bij uh, het Mercedes-team. Dus. Even terug naar het voetbal. Met ja. de duels FC Dordrecht, Cambuur en MVV Almere. City beginnen dinsdag de play-offs de promotie en degradatie. Deze vier teams uit de Jubilee League moeten drie ronden overleven om de Eredivisie te bereiken. De winnaars van de beide twee kampen treffen in de volgende ronde respectievelijk de nummers 17 en 16 uit de Eredivisie. En die clubs, dat weten we, zijn nog niet bekend. Maar wellicht komt daar vanmiddag verandering in. Ja, en terwijl we dat ook zeggen voor vandaag bij dit Eredivisie voetbal... Staat er ook nog wel wat nodig op het spel? Want eh, het kan zomaar zijn dat FC Twente vandaag eruit vliegt nou, in de we we Wel van, Tenminste, ik er wel. Ja, ik ga er ook vanuit, want uh, heel veel uh, soeps en beters zal het waarschijnlijk niet gaan worden. Ik uh, zit toevallig eventjes uh, naar het uh, beeld te kijken en het blijft een illustre club, dat FC Twente. Wat nog maar acht jaar geleden gewoon de landstitel heeft uh, weggehaald. En dat is nu uh, eigenlijk als een kaartenhuis. Dus het is het een beetje in elkaar gestort. Ja, er zijn... Uh, Voor Twente even een lekker plaatje. In ja, laten we dat maar ja? even doen. Ja. Ja. Dan is hij misschien nog best wel toepasselijk ook. <laughs> Later, als ik groter ben. It'd be cool. deze zanger Rick en jij weet precies ja. wie het is. Tinootje Martin, hè? Ja. En later als Twente groot is. Nog heel even en dan begint uh, in Sparenbouwde de wedstrijd Sparenbouwde-Edo. Dat is de eerste halve finale om de HD-cup. En daar is natuurlijk één man heel bijzonder in geïnteresseerd. Namelijk Justin Luiten, want die moet dinsdag spelen tegen United. Justin, hoe is de sfeer Goeie in Sparenbouwde? Het is nat, het regent. Uh, we staan langs een drukke H9... Ik hoor jullie heel slecht, dan. Um, ja, serieus, het, het, het is leeg. Um, het staat op geen halve finale uit. Weer reden ze niet naar. Maar goed, dit zal niet te min beloofd een, een mooi potje te worden tussen een, een nummer voorlaatste van de eerste klas op uh, zondag en een, uh, de laatste van de derde klas op zondag. Ja, wat denk jij dat het zal worden? Nou ja, ik grog. Ik durf niet uit te sluiten dat uh, Sparren Woude gewoon een stuntje neerlegt op eigen veld. Hè? Spelen op gras. Ja. Nou, daarmee heeft Sparren Woude het voordeel als Edo een, uh, ja, toch wel altijd op, uh, op kunstgras uh, acteert. Uh -huh. In ieder geval thuis. Uh, maar het klasverschil ja, moet natuurlijk op papier zijn klasverschil veel te groot. Ja. Jullie moeten dinsdag tegen United. Uh, waar hoop je op als club? Ze dus zijn alle twee te pakken denk ik hè? Nou ja, kijk, uh, ik, we hebben tegen Hoofddoop gespeeld. Hè? Die wedstrijd was ik dan ziek, daar was ik niet bij. Maar wat ik hoorde is dat Hoofddoop, uh, wat nummer 6 is in de hersenklasse, uh, zelf uh, ja, niet in het spel laten komen. Uh, goed, in, in dat geval maakt het niet uit. Dan kan je misschien beter tegen een Edo voetballer wat van zijn eigen kwaliteit uitgaat. Dan een Spaanbouwer wat, wat misschien wel gaat hangen. In ja. ieder geval een leuke middag, een leuke wedstrijd. We horen je, je straks graag, man. Dat is goed, jongens. Hoi, en, ga, en pak paraplu of ga op de tribune uh, zitten? Uh, hij heeft een hele mooie paraplu meegekregen <laughs> van mij, Ik Gaat van die Hé, Je staat in ieder geval droog, hè, Just? Klopt. Ja, <laughs> we spreken hier straks. Ciao, ja, Jussi. Hoi, hoi. Hanny, ja. we hebben nog uh, een x-aantal minuten voordat we naar het nieuws moeten. Ja. Um, heb jij nog nieuws of zeg je van, goh, we gaan nog even een, uh, een stukje muziek luisteren? Ik ben eigenlijk heel gek op muziek. Het, het vervelende is, Francine van der Aar, als je toevallig al luistert... ik kan nergens je telefoonnummer vinden. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft zet het even op WhatsApp of wat dan ook. Dan kunnen we je zo bellen over de geweldige prestaties van jouw kinderen op badmintongebied. Ja, of bel uh, eventjes naar de studio, hè. Dat ja. uh, geldt natuurlijk ook uh, voor de, de rest van de luisteraars. die Wat, uh, wat is het wat nummer mooist, uh, dan? Uh, ik heb geen flauw idee. Uh, 023 ook... 573 0393 of 023 5731969. Kijk, kijk eens, wat moeten we toch zonder Jaap? Ja. Hey, dan gaan wij door ik met... Ik heb al 25 jaar, dus... Uh... <laughs> <laughs> wij gaan door met uh, Let It Go en dan uh, komen wij na de break van het nieuws weer en verkeer weer terug. Thank mm -hmm. you.